Het weer. Het blijft droog. Komende nacht ligt de temperatuur rond het vriespunt. Morgen neemt de wind af en er komt meer zon. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Er staan nog files op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Reewijk en Knoopend Gouwen 6 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen op de A20 naar de Hoek van Holland. Daar staat tussen Knoopend Gouwen en Rotterdam Prins Alexander 10 kilometer. De rechterrijstrook is dicht...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 in Zandvoort Zandvoort heeft het <mully> en jij beleeft het het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet ZFM met nu in de mix, to the max op Radio ZFM, het derde uur van het weekend in ook terwijl, of zoiets, toch? Goede aankondiging? Ja, nee, ik vond het mooi Mooi. <mully> Hij ja, klonk heel enthousiast Mooi. Nu nog je microfoon even opzetten uh, dus nu ben ik wel te horen? Je bent nu te horen! Oké, okay, nou, uh, de aankondiging was heel enthousiast en uh, ja, ik vond hem heel erg leuk. Mooi, daar ben ik blij mee. ben ik heel blij mee, Sas. Ja, nee, ja, graag gedaan. Zullen we maar beginnen geen tijd te verliezen? Uh, ja, wat ik ga doen is ik uh, laat even een preview van mijn track horen. Hm? Uh, normaal doe ik altijd aan het einde van het uurtje, maar ik dacht van, waarom nou, doe ik het niet gewoon een keertje aan. De microfoon begin van het uurtje. <laughs> <laughs> dus uh, zullen we dat maar uh, gewoon gaan doen? Ja, hij heeft no ID toch? Uh, no ID. Maar dat betekent dus dat hij nog geen track ID heeft. En dat betekent dat hij nog geen naam heeft. Oké? Okay? Ja, is goed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Will I am it? Will I am it? Will I am it? Will I am it? I it? I it? Britney, bitch. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Bring the action. Rock and roll. Everybody lets lose control. All upon them, we let it go. Going fast, we ain't going slow. Let's hit the floor, drink it up and then drink some more Light it up and let's let it blow, blow, blow Ay, yo. Rock it out, rock it now If you know what we talking about Burn it up and burn down the house hat.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 Tot zover het eerste deel van In The Mix to The Max. En het was al een deeltje, dat was even lekker hè? Ja, dat was even stampen was dat. Het is voor het eerst licht da tijdens dat we dit doen eigenlijk. Dat ja, dat meet. viel me ook op ja. Ja, dat is wel, even, dat is wel wennen, maar is Een beetje het... wennen. Oh, maar wat een mix was dit zeg. Dankjewel. En is het tweede uur nog, nog net zo goed? Het tweede, uh, tweede deel wordt iets rustiger. We gaan een beetje deep house gaan we draaien. We beginnen met Glory Box van mm -hmm. Buka Shade. Ja. Een net nieuwe track. Ik vind het helemaal te gek. En, uh, zal ik het maar gewoon aanzetten? Zullen we eerst de weekend dit doen? Dan hebben we dat alvast gedaan. Ja, maar ik heb zoveel zin in. Ja weet ik, maar dat, je moet dingen waar je zin in hebt. ook heb altijd geleerd om je uit te Oké, okay, nee. Je uh... je, ga je ervoor leven en echt. Ja papa. Oké. Okay. <laughs> Goed, uh, deze werd ook aangevraagd door, uh, door uh, Christian van E. Wijk, geloof ik. Uit mijn hoofd. Um, het is lift-off van W&W en wij hebben meteen bedacht, dan maken we de weekend hit van. Ja. Goed, hè? Ja. Dat doen wij gewoon, weet je. Iemand wacht aan. Ja. En wij doen het. Geniet ervan, jongen. W en W. Ja, of W en W. Uh, ik weet het niet zo goed. Ik schaam me in ieder geval wel dat ik dit niet op mijn computer had. Ja? Dat ik hem niet had gekocht. Ja. Ja, dat is vervelend voor ja. Een... Ja. Nee, uh, ik, ik, uh, ik ga hem kopen en uh, volgende week uh, dan uh, horen jullie hem um, sowieso, durf ik altijd te zeggen, op ZFM. Want wat vind je ervan? Ik vind het een lekker nummertje. Ja, ik vind het ook. Ik weet ik, ik, ik, ik, eerlijk gezegd, ik schaam me dat ik hier nog nooit van heb gehoord. Ja. Maar het is ook een hele rare naam. Ja, maar ik, ik heb het al. Ik, ik heb deze mix al twee nummertjes van WMW gedraaid. Hè? Dat, uh, echt? Ja. Tjonge <laughs> joh. Ja, ik ben echt <laughs> een muziekbabij. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs> Dat was uh, met WMW, met U met Osgaan. De code. Ja. Die heb ik gedraaid. En uh, vervolgens had ik er nog eentje: Moskou. Nee. Ik weet het niet. Ja. Ik, ik, ik kan het zo een paar opnoemen. Ja, natuurlijk. <coughs> Ultra, The Goat. As we collide, a peach ship zero, waiting for the night. Ah, oh, wacht ik heb er maar eentje gedraaid. Oké, okay, nou zie je. De, je de maakt koot. mensen weer blij met een dode mus. Ja, kut. <laughs> Oké, okay, er zijn weer briefjes. <laughs> oh, het wordt nee, kut in je gevallen, dames en heren. Ja, ja. Nu zet ik klote. Oh, ik denk Oh maar, ga maar. Ah, uh, ja, nu kijk jij ook een briefje. We uh, gaan gewoon verder. We gaan uh, door met het tweede deel. Nog even een kwartiertje. Ja. En we gaan niet meer stampen, we gaan we uh, lekker achterover zitten. Nou ja, een beetje dansen kan je natuurlijk wel op De salsa momenten. en de mambo en de tachacha. Maar rond deze tijd is het lekker om eventjes achterover te gaan zitten. En Genieten wat er allemaal over je heen komt. Ah, <laughs> oh, fuck, die kon. oh dat komt niet goed. Ik ga hem snel aan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Someone makes me give it. You're the sister, someone who makes me wanna makes me all you're the sister, someone who makes me all give it. You're the We'll Dat was me wel weer een, een, een dingetje vandaag. Uh, ja, ik heb een paar schoonheidsfoutjes gemaakt, maar... Uh... Heb ik niet gehoord, persoonlijk. Oh. Dus... Ja, dat, dat vind ik ook wel gehoord, maar... Uh, volgende week uh, komt er een beter uh, Ik vond hem echt... Ik vond het, ik, ik vond het wel goed, hoor. Ah. Nee, uh, laten we niet te lang gaan ja, klagen. We ja. hebben nog uh, ongeveer vijf seconden, dus daarom... Tot volgende week. dan En niet van het nieuws. Van het nieuws, ja.